10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Als het kabinet zijn beleid doorzet, komen de hoge werkloosheidscijfers van de jaren 80 weer in beeld, zei CDA-leider Buma in het Radio 1-journaal. Als er niets gebeurt, komen er dit jaar 85.000 werklozen bij, zei Buma. Hij wees erop dat ook het aantal vacatures op een dieptepunt is beland.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 In de wielerwereld wordt rekening gehouden met een dopingbekentenis van oud raborenner Michael Rasmussen. Hij geeft vanmiddag een persconferentie, zegt verslaggever Gio Lippens. De Deense media die speculeren volop en die gaan er echt vol voor dat hij uh, een bekentenis gaat doen. Een volledige bekentenis, dat hij gaat praten over doping, dat hij namen gaat noemen, dat hij structuren gaat noemen. Uh, alles over zijn dopinggebruik uh, tussen 2009 en 2007 het jaar dat hij uit de toer gezet werd door Rabobank. En over het ontslag van Rasmussen loopt nog steeds een rechtszaak. Burgemeester Rombouts van den Bos schaamt zich voor de toeschouwers... die oerwoudgeluiden maakten tijdens de wedstrijd Den Bos az Een groep toeschouwers richtte zich dinsdag op de zwarte AZ-spits door. Rombouts schrijft in een brief aan de spits... dat een heel klein deel van de aanhang laat zien dat het geen respect heeft voor anderen. Daar schaam ik mij voor, schrijft de burgemeester. Altidore zei na de wedstrijd dat hij het gevecht met de supporters niet wilde aangaan. Hij zei alleen maar voor hen te bidden. SNS Reaal is in overname gesprekken met de Britse investeringsmaatschappij CVC Capital Investment. CVC staat aan het hoofd van een consortium dat SNS Reaal moet redden. Dat schrijft het Financieel Dagblad en het wordt bevestigd door bronnen aan de NOS. CVC wil samen met een paar kleinere partijen de bankverzekeraar overnemen. En dan moet het wel lukken om de vastgoedpoot die verlies leidt buiten de bank te plaatsen. Vanmorgen zei SNS Reaal nogmaals dat er gesproken wordt met private investeerders.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 Shell wil graag meer schaliegas en schalieolie winnen, maar staat daarbij op veel verzet van mensen die zich zorgen maken om het milieu. Dan is weer nog stevige buien, de kans op zware windstoten tussen de buien door soms ruimte voor de zon. En het wordt 7 tot 10 graden. Morgen grijs en regenachtig en een graad of 6. ANWB nou, Verkeersinformatie files nog op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... bij Noorderloos, 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 3 kilometer. En daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Aardbevingsrisico door gasboringen bedreigt de veiligheid van dijken. Asteroïden, ter grootte van een half voetbalveld, scheert binnenkort langs de aarde. Wie vanuit Nederland wapenonderdelen wil exporteren... moet op papier voldoen aan strenge eisen... Nou ja, die exportvergunningaanvraag is eigenlijk gewoon een A4'tje. En dat ochtendsumeur van Henk Spaan. Het is 4 over 10 precies. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Toenemend aardbevingsrisico door gasboringen bedreigt nu ook de dijken in Groningen en Drenthe. En daarom moeten de dijken nu worden versterkt. Dat zegt Dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noord Zeilvest. Goedemorgen. Goedemorgen, Meneer Kopman. Hoe ernstig is de situatie? Nou ja, hoe ernstiger het is, dat moeten we afwachten helaas. Want er is niet precies te zeggen wat er gaat gebeuren. Maar daar ligt in ieder geval wel een dringend advies. In een rapport van staatstoezicht op de mijnen. Dat er een aardbeving kan komen die veel zwaarder is dan dat we het nu toe hebben meegemaakt. waarbij je dus moet denken aan tussen de 4.2 en de 4.9 op de schaal van de richten. Misschien wel 5.0. Nou, dat betekent dat niet alleen huizen eraan kunnen gaan. Maar dat ook dijken kunnen wegzakken, verzakken. En uh, het Eemskanaal is een halfzaarweg tussen de Elfzeil. En de stad Groningen, dat is de grootste vaarweg in Noord-Nederland. Het groot deel van het land rondom het Eemskanaal ligt lager dan het water. Dus als een dijk verzakt aan de ene kant, dan gaat door de werking van het water de dijk ook aan de andere kant draan. En dan komt er een gigantisch groot gebied onder water te staan. Uh, Wellicht tot slachteren uh, waar de aardgas gewonnen wordt. En dat betekent dan eigenlijk, als ik het cynisch mag zeggen, dat meteen de oorzaak van het probleem uh, weggenomen is. Want dan hebben ja. we geen aardgaswinning meer. En dan weten we dus allemaal dat het een nationaal probleem is en geen regionaal probleem. Ja, hoe reëel is dit scenario? Ja, dat, dat weet je nooit. Maar je moet, je moet, als het gaat om veiligheid, veiligheid van mensen, moet je altijd uh, rekening houden met het worst-case scenario. En, en er wordt dus nu door mensen die er verstand van hebben gezegd uh, dat het heel reëel is om uit te gaan van een. Aardbevingsrisico 4,8, 4,9 op de schaal van Richter. Nou, dat is 25 keer een zwaardere aardbeving dan we in augustus hebben meegemaakt in, uh, in de Huizingen, bij middelste in Groningen. Daar gingen de huizen al kapot, voor een deel. Uh, dus 25 keer zo, zo zwaar, ga maar naar wat dat kan betekenen. Dat is dus echt heel heftig. Ja, kans van 1 op 14, schreef het ministerie van Economische Zaken. Ja, ik vind het heel moeilijk om dit soort kansberekeningen uh, in, in dat soort getallen te schatten. Want kijk, het, het, kan, het kan morgen gebeuren, het kan ook uh, niet gebeuren. Het kan ook over een groot aantal jaren gebeuren. Je weet het nooit, maar je moet, je moet rekening houden met worst case scenario's. En daarom moet er iets gebeuren aan die dijken. En uh, ja, ik vind uh, en dat vinden de beide waterschappen in Groningen in de ruimte, dat dit niet uh, ten laste kan komen van de inwoners van Groningen. Het is echt een nationaal probleem. En natuurlijk ook een probleem van de NAM. Hè, een joint venture van Essel en Shell. Het uh, klinkt heel mooi, Nederlandse oud maar het zijn gewoon multinationals die Vormen, die verdienen die gigantisch veel geld aan. Die moeten dus ook over de brug komen. Wat moet er precies gebeuren aan die dijken? Die dijken die zullen, uh, maar er zullen eerst nog wat scenarioonderzoek op zeer korte termijn gehouden moeten worden. Uh, en, maar die zullen uh, verbreed, versterkt, verhoogd moeten worden om in het ergste geval uh, gewoon stand te kunnen houden. En, uh, kan dat? Ja. Kun je een dijk zo sterk ja. maken dat die stand houdt tegen een aardbeving van vijf uh, of meer op de schaal van Richter? Dat zullen we dus moeten gaan. Ja, vijf of meer maakt u er nu van. Ik ga het van maximaal vijf, maar goed, dat is al heftig genoeg. Maar ja, vier tot vijf, uh, zegt het ministerie van ja, Economische ja, Zaken. Ja, precies. Maar, maar ja, of dat, ja, theoretisch kan dat. Ja. Uh, maar dat zal dus uh, nog, nog uh, op korte termijn. Dat moeten we niet op, de, op, de, op, de, op zijn loop laten. Dan moet dat onderzocht worden. Ja. En, uh, maar, maar theoretisch is dat, is dat mogelijk. Ja. Nou, hebt u dus steeds gekregen van uh, premier Rutte? Want die beloofde toen hij in Groningen was uh, dat uh, de aanpak van het toenemende risico door aardgaswinning absolute topprioriteit krijgt. Ging de vlag ja. uit? Ja, nou ja, kijk, we kennen natuurlijk allemaal Mark Rutte, die kan het heel mooi zeggen. En uh, ze had ook wel menen, maar ik heb wel gemerkt in gesprekken tot nu toe, ook met de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, dat, dat dit, dit waterrisico, dat dat maar wel een beetje onderschat is uh, gebleken, dat dat nu wel bij Economische Zaken het besef doordringt, en dat hier inderdaad iets aan in de hand is en dat het korte termijn iets moet gebeuren. Maar tot nu toe uh, was het toch een uh, onderwerp dat een beetje op de achtergrond uh, leek te zijn. Want kijk, het gaat niet alleen om de veiligheid bij eventuele dijkverzakkingen. Het kan ook nog zijn uh, dat polders onderlopen. Hè, dat, uh, en, en dan is het uh, niet in uh, kwestie van natte voeten. En dan is het dus echt van uh, dat de boeren op uh, het dak van de boerderij moeten gaan om te overleven. Maar ja. dat het veel wel verdrinkt. Dus dat is, zo heftig is het dan wel. Dus dan krijg je 60 jaar na de watersnoodramp in Zeeland krijg je een vergelijkbare situatie in het noorden? Nou, vergelijkbaar. Ik, ik spreek niet over 1800 uh, slachtoffers, maar in ieder geval wel dat er, uh, dat er dan heel... Kijk, als, als een polder onderloopt, uh, een polder ligt gauw ligt twee meter onder het pijl, dan, uh, dan is er dus echt uh, geen houden meer aan. In ieder gewoon niet voor het vee. En met het hoogwater van vandaag hebben we de urgentie nog maar weer eens gezien, bedoelt u? Ja, maar dat ging met name over de zeedijken, Dus dat ligt voor iets anders. ik praat nu dus over een, uh, over een binnendijk een, ja. van, van een hele grote vaardig, de grootste vaardig van Noord-Nederland. Maar wat ook kan gebeuren is dat de gemalen uitvallen. Kijk, als wij als werking doen, als waterschappen... Er staan mensen niet bestil, dat is misschien nog goed ook. Want als ze we ons werk niet doen, dan staat de helft van het land onder water. En als gemalen uitvallen, dan, dan, dan is de hele, het hele waterbeheer is, is, is, is ontregeld. Dat heeft grote betekenis voor, voor scheepsvaart, maar ook voor landbouw, voor natuur, voor... Voor woonschepen, noem maar op, je kunt je dat niet voorstellen. En in de derde plaats heb je ook nog de buizen die, die langs het kanaal lopen. Zeker bij het Eemskanaal, daar loopt de smeer bij van Groningen en Nou, als die kapot gaat, dan heb je een, een milieuprobleem van hier tot gunnen. Dus het is allemaal nog, ik wil geen paniek zaaien, maar het is allemaal wel heftig. En het is heel urgent, zoals u het in ieder geval vertelt. Dus u wilt op korte termijn een vervolgonderzoek, zodat we de reële ja. risico's kunnen inschatten. En vervolgens ja. moet er dus iets aan die dijken gebeuren. Hoeveel geld hebt Absoluut. u nodig? Ja, dat, dat wist ik dat maar. Dat moet dus uit het onderzoek blijken. Maar ja. het gaat dus echt om miljoenen. En uh, ik, uh, ik blijf zeggen, en ik uh, heb gehoord dat ook de provinciale besturen van Groningen en de Drenthe dat van mening zijn, gelukkig. Ja. Dat niet de bevolking van dit gebied af voorop moet draaien, maar dat dit dus inderdaad een nationaal probleem is. En een ja. probleem van de NAM. Nou hebben we over een maand of drie iemand op de troon, hè, die alles weet van watermanagement. Helpt dat nog? Nee, daar kan ik, daar kan ik mij beter maar niet over uitlaten. Denk. Waarom? Omdat ik dat niet kan overzien. U bent kamerlid ja, dat... geweest ook, dus u weet toch wel hoe de hazen lopen? Jawel, maar ik weet niet of, of, of het feit dat de, de toekomstige koning zich met watermanagement bezig houdt of dat iets uitmaakt. Het, het zal in ieder geval geen schade brokken. laat ik het zo formuleren. <laughs> die, diplomatiek als altijd. In ieder geval vervolgonderzoek en zo snel mogelijk en dan extra geld om die dijken in orde te maken. Ja, en niet, en niet betaald door de mensen in Groningen en Drenthe. Nee, dus wel door het Rijk. Nou ja, daar gaan we weer. Die zitten en de, de Nam. Ja, en de Nam. En de Nam, de Nederlandse Maar die verdienen album. te flink aan. ja. Goed. Oké, okay, Bert Middel, Watergraaf, uh, Waterschap Noord, uh, Zeilvest. Ik dank u zeer. Ja, graag gedaan. Daar. He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft.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 He plays boogie woogie bugle. He was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump eight to the bar. He's a boogie woogie bugle of Company B. Do do do do da, da, do, da, da. do do do do do do do do. He blows it eight to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with 'em. And the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle of Company B.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 Ja, Gisteren overleden, Patty Andrews, de laatste, van de, nog, de laatste levende van de Andrew Sisters die we hoorden. Ze zijn er dus alle drie niet meer. Dit was Boogie Boogie Buggle Boy van de Andrew Sisters dus. Nederland is een belangrijke wapenhandelaar. Maar wat maken wij hier precies?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 Ja, wie vanuit Nederland wapens of wapenonderdelen wil exporteren... moet daarvoor een exportvergunning aanvragen. Maar is dat systeem te omzeilen? U hoort het in het vierde deel van deze serie... over de wapenindustrie, gemaakt door Hans-Jaap Melissen. Jaren geleden, rond de Golfoorlog van 1991... werd ontdekt dat een bedrijf uit Delft... op illegale wijze nachtkijkers aan Irak had geleverd. Maar hoe zit dat anno 2013? Hoe werkt de officiële wapenhandel? En hoeveel ruimte is er voor ongeoorloofde praktijken? Benraa De Vries van de campagne tegen wapenhandel legt uit. Nou, het is al een hele goede zaak dat je in elk geval in de Europese Unie... Uh, voor wapenexporten een exportvergunning moet aanvragen. En dan wordt daar gekeken of dat wapen uh, ingezet kan worden bij mensenrechten schendingen. Of het niet gaat naar een conflict situatie waar het, het bijdraagt tot een, een verergering van het conflict. Uh... Dat lijkt me een heel moeilijk criterium trouwens. Ja, je weet niet of het conflict verergert of, of minder erg wordt. Misschien loopt het inderdaad uit de hand als je wapens levert. Misschien houdt het conflict op. Zijn dat geen loze criteria? Nou, eigenlijk zijn al die criteria uh, vrij, vrij ruim te interpreteren. Ze zijn ook expliciet zo geformuleerd dat ze ruim te interpreteren zijn. In feite is het al genoeg als je naar die criteria kijkt. Maar dat wil niet zeggen dat je dan meteen geen wapenexportvergunning meer moet afgeven. Uh, dus het is heel erg aan uh, het, het, het beleid van een land, uh, van het beleid van een land afhankelijk of ze een bepaalde conflict situatie als ernstig inschatten, of dat ze een bepaalde mensenricht situatie als ernstig inschatten. Waar je overigens helemaal niet naar mag exporteren... zijn, zijn landen waar een wapenembargo tegen geldt, zoals uh, bijvoorbeeld China. Maar ook dat kan een beetje ruim uh, geïnterpreteerd worden... want dan krijg je de vraag, wat, wat is precies een wapen? Schepen die aan marines geleverd worden waar geen uh, wapens opgemaakt zijn... zijn geen wapensystemen, hoeft geen exportvergunning voor aangevraagd te worden. Maar vaak weet je wel dat zodra dat schip ergens is... dat er dan wapens opgezet worden en dat het wordt ingezet... In een conflict, bijvoorbeeld, er zijn scheepjes geëxporteerd naar Nigeria... die daarvan wapens zijn voorzien, die daar worden gebruikt voor troepentransport... en die hoogstwaarschijnlijk zijn ingezet in de Niger-Delta. Maar dat viel buiten het wapenexportbeleid, omdat dat dan geen militaire schepen zouden zijn. Maar volgens de Vries zijn er meer manieren om wapens ergens te krijgen... waar ze eigenlijk niet naartoe mogen. Ten eerste, bij de aanvraag van een exportvergunning moet je aangeven... of het land waaraan je levert, of dat, het, of dat de definitieve bestemming is... Nou ja, die exportvergunningaanvraag is eigenlijk gewoon een A4'tje. En dan kan je aankruisen. het is ja of nee, de definitieve bestemming. Dat wordt ook verder eigenlijk niet gecontroleerd. Uh, de, de overheid zegt ook, ja, dat kunnen wij allemaal niet gaan controleren... of dat echt zo is. Dat doen wij in goed vertrouwen met de industrie. Wat ook kan, is eerst exporteren naar een ander EU-land. Uh, vaak zijn er meerdere bedrijven betrokken bij een, uh, bij een transactie. En vaak zitten die bedrijven dan in meerdere landen. En de handel tussen Europese landen wordt tegenwoordig niet meer gecontroleerd. Vroeger moest je ook, als je... Naar Duitsland uh, exporteerde daar een exportvergunning van aan, voor aanvragen. Tegenwoordig wordt het allemaal automatisch uh, toegestaan. Dus je kan heel gemakkelijk via een land waar minder streng wordt gecontroleerd... bijvoorbeeld Tsjechië, kan je nog wel exporteren. In theorie is er één Europees wapenexportbeleid. Uh, maar in de praktijk uh, beoordelen regeringen dat zelf. En dat, daar, hebben, daar heeft uh, Europa ook bewust voor gekozen... omdat wapenexport... Eigenlijk een middel van buitenlands beleid is ook. Het is niet alleen een economische zaak, het is ook een, een middel om bepaalde regeringen wel of niet te steunen. Maar directeur Cent van Vliet van het NIDV, de overkoepelende organisatie voor de defensieindustrie, gelooft niet zo in die sluiproute via andere EU-landen. Bij het afgeven van een exportvergunning moet je altijd de eindbestemming vermelden. Dat is doorslaggevend, dus die vlieger gaat in dit geval niet op. Ja, is dat zo? Kun je dat heel erg streng controleren? Want wat zijn de straffen? Uh, niet, er zijn geen straffen. De Europese regeringen hebben afgesproken... dat de toepassing van de regels een, een bevoegdheid is van de nationale staten. Dus uh, we respecteren de interpretatie en de toepassing van de regels... door de afzonderlijke landen. Maar wat zou een bedrijf dan tegenhouden in Nederland om het dan eerst via een ander land te leveren? Je kunt het pas leveren als de eindbestemming van het product helder is verwoord. En als dat andere land dat weer doorkoopt, dan blijf je hetzelfde probleem houden. Dan krijg je geen vergunning. Morgen ga ik weer even terug naar de wapenbeurs. Die volgens de organisatoren geen wapenbeurs mag heten. Het zal mij een zorg zijn waar ze gekocht worden... als de systemen die erin zitten, de radar en de techniek... de datalink naar de grond, als die maar Nederlands is. Wij was dat van Hans-Jaap Medessen. En vragen en opmerkingen bij deze reportage... trouwens bij de hele uitzending zijn welkom via de KRO... via goedenborgennederland.kro.nl Straks nog twee weken en dan komt er een asteroïde vlak voorbij de aarde... ter grootte van een half voetbalveld. Hier is nu het het Humeur. Hier is Henk Spaan. Nooit eerder voelde ik me zo buitengesloten... zo vervreemd van alles om me heen. Het ging maar steeds over het aftreden van Beatrix. En iedereen had er een mening over. Nooit was beter te zien dat dit geen samenleving is... maar één grote kipperen. Ik dacht... Dat alleen homo's iets vonden van de koningin. Net als van het Songfestival. Ook zo'n evenement dat een beetje uit de tijd is. Maar opeens was iedereen homo geworden op de televisie en in de krant. Jemig de Pemig, wat een gekakel omheen. Pure overlast was het. Zoals te doen gebruikelijk rond het Koningshuis. Volgens Wilders zorgen moskeeën voor overlast. Maar een zingende imam haalt het op geen stukken na bij een Koninginnedag in Amsterdam. Al sinds 1978 ben ik de stad uit op 30 april. Te veel boeren en buitenlui. 1 miljoen mensen, nou ja, mensen, trekken naar de hoofdstad om hier op straat bier te drinken uit literblikken, zoals ze in hun kontrijen gewend zijn. Heerlijk rustig hadden wij het altijd in Beetsterswaag, in Hummelo, in Vorden, waar wij onderduikers liefdevol werden opgenomen door plaatselijke hotels. S'avonds mochten we daar zelfs televisie kijken en zagen we hoe de heikneuters weer volop aan de noodrem hadden getrokken van de hen vervoerende treinstellen. Om dan over het spoor naar Amsterdam te lopen met hun literblikken bier. Leuker konden ze het niet bedenken. En wij ook niet op onze huurfietsen langs het landhuis rijdend van de dichter Staring. En met deze dichter declameerden wij, ontvlucht nu de steden wie vreugde begeert. Ontvlucht ze nog heden, de lente regeert. Terwijl in de stad voor het oog van het publiek de boeren pissen... In een portiek. <lacht> Henk Spaan, morgen een tocht tot humeur van Niel Gunjelli. Sometimes I don't know why Van Morrison, vijf voor half elf. U luistert nog altijd naar de KRO op Radio 1. Op 15 februari, dat is morgen over twee weken... zal een asteroïde ten grootte van een half voetbalveld langs de aarde razen. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat wil zeggen dat een zo grote asteroïde zo dicht langs ons uh, raasde. Contact met uh, Vincent Ikke. Goedemorgen. U bent ook leraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit in Leiden. Uh, hoeveel kilometer is dat als je praat over langs ons heen razen? Uh, van de, de precieze gegevens van dit stukje puin, dat weet ik niet. Um, maar uh, meestal is het zo dat die aardscheerders aardscheerders genoemd worden als ze binnen de baan van de maan zitten. Nou, Dat is 360.000 kilometer bij ons vandaan en de straal van de aarde is slechts 6.500. Dus het is echt ruim mis. Maar ja, het is natuurlijk wel grappig als zoiets in de buurt komt. Is het grappig of is het gevaarlijk? Het is niet gevaarlijk, nee. Um, zo'n uh, ding van de grootte van een half voetbalveld, dus zo'n 50 meter ongeveer... Ja. Um, dat komt wel vaker voor. Um, uh, maar u moet zich realiseren dat de aarde wordt voortdurend gebombardeerd door ruimtepuin. Soms is dat heel erg klein, dus een klein zandkorreltje bijvoorbeeld. Nou, dat kun je dan s'avonds zien als zo'n zandkorreltje in de atmosfeer inslaat. Dat maakt een mooi lichtspoortje, dat noem je een vallende ster. Um, er zijn er, die zijn ongeveer uh, zo groot als, laten we zeggen, een, een, een middenklasse auto... En als die in de atmosfeer terechtkomen, dan krijg je een zogenaamde vuurbal. Dan zie je dat dat ding verdampt in de atmosfeer, uit elkaar valt en gloeit. En zo. Het is prachtig om te zien. En dat gebeurt een aantal malen per jaar. De echte gevaarlijke, dus waar een ecologische ramp door zou kunnen ontstaan... zoals 65 miljoen jaar geleden gebeurd is bij een inslag in Yucatan... toen alle dinosauriërs omkwamen, dat gebeurt ongeveer eens per ongeveer 100 miljoen jaar... Um, dus dat is heel erg uh, zeldzaam. Ja. Zoiets, een half voetbalveld, dat zou, daarvan zou ik schatten, ik, de getallen lopen een beetje uit elkaar, maar daarvan zou ik schatten dat het zo eens per, laten we zeggen, tien jaar de aarde zou kunnen raken. Ja, dus dus echt zo, zo, zo vreselijk bijzonder is het ook weer niet, maar het is wel leuk, zegt u. Ja, het, is heel, het is prachtig om te zien. Ik bedoel, als een, we kunnen uh, het ding ik, zien. Nee, ik denk dat het. Uh, deze is veel te klein om met een gewone amateur telescoop gezien te worden. Zelfs met professionele telescopen is het niet makkelijk om die kleine gruisjes uh, te zien. Want nee, ja, een half voetbalveld. Ach, weet u, de doorsnede van onze aarde is 13.000 kilometer. Er gaan heel wat voetbalvelden in, hoor. Ja, nee, dit dus, is waar. Nee, ja. dit is voor ons. Dit is helemaal niks. Je kunt pech hebben. Bijvoorbeeld, ik heb een, een filmopname die toevallig door een televisieploeg genomen is van zo'n vuurbal. Dus een brok ter grootte van een auto, zeg maar, die de atmosfeer in kwam. Ja. Waarvan een klein stuk is overgebleven. En laat dat nou net precies terecht achter padbord in het achterlicht van iemand zijn geparkeerde auto stuk slaan. Dat kan een keertje voorkomen. En als de invalshoek van zoiets echt verticaal is, dat komt niet vaak voor me, dat zou in principe kunnen, dan kan er genoeg van dat spul overblijven om op aarde toch nog wat schade aan te richten. Dus je moet er niet onder staan, maar voor de planeet als geheel maakt het niet uit. Ja, dus als wij zeggen, het ding scheert langs de aarde, dan is dat maar een zeer betrekkelijk begrip. Dat is helemaal juist, ja. Ik denk dat ik. Ik, ik zou het moeten opzoeken, want dat uh, weten we natuurlijk op het laatste moment ook nog niet helemaal precies. Maar mijn schatting is dat het van de orde van grootte van enkele honderdduizenden kilometers van ons af zal zijn. Ja. Nou, dat is echt, uh, echt heel erg ver weg, met naar aardse maatstaven. Ja. En als zo'n brokstuk van een halve voetbalveld lang uh, in de damkring terecht zou komen, ja. gaat het er dan helemaal aan? Verbrandt het helemaal? Of vallen uh, er dan toch nog stukken op einde? Dat hangt van de samenstelling af. Ah. Um, dus Niks nee, is simpel uh, hè in dit uh, terrein. Ja, <laughs> nee, weet u. Die asteroïden, dat is, dat is een zootje ongeregeld. Je hebt asteroïden die bestaan uit een kruimelig materiaal... dat een beetje aan elkaar gekoekt is. En je hebt ook asteroïden die zijn heel compact... en, en ik zou nog bijna zeggen meer granietachtig. Het is niet echt graniet, maar een soort hartsoort soort steen. Ja. Um, uh, wat er dan gebeurt, die dingen die komen met een snelheid van 30, 40... soms wel 50 kilometer per seconde... de aardatmosfeer in uh, op een hoogte van een paar honderd kilometer... dat gaat zo razendsnel dat dat uh, spulletje begint te gloeien door de wrijving. Dat gaat dan verdampen aan de buitenkant... Als het erg broos materiaal is, dan breekt het in honderden stukken. Ja. En die gaan individueel ook weer verdampen ja. en dergelijke. En dan blijft er niet veel van over. Het kan ja. gebeuren dat er een stuk overblijft van een paar meter groot. En dat komt er met een doffe klap op aarde terecht. En zoals gezegd, als het je huis treft, heb je echt pech. Dan nou heb je pech. Maar goed, dat gaat in dit geval niet gebeuren. Want daar gaat het, uh, is dat ding veel te ver weg voor. Dus we kunnen het niet eens zien. Maar het is wel leuk om erover te praten. Ja, het deel zonder is nog steeds heel erg boeiend. <laughs> ook al is het dichtbij. Vincent Ikke. Hoogleraar, theoretische sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. Ik dank u zeer. Bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door naar het Republikeins Genootschap onder leiding van Jeroen. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Dat zit in het oude Tolhuis aan de rand van Utrecht. Wij dachten, dinsdag vonden wij de ouderen belangrijk... vanwege de oudere generatie. Nou, dat is gisteren wel gebleken. En nu, op de verjaardag van Beatrix... moeten we het er eens even goed over hebben met... Henk Wesbroek. Maar eerst het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Om de bouwsector te stimuleren, moeten gemeenten hun grondprijzen verlagen. Dat zei de vertrekkend voorzitter van Bouw in Nederland, Elko Brinkman, bij de KRO. Brinkman reageerde op het EIB-rapport, waaruit blijkt dat de komende twee jaar de werkloosheid in de bouw nog verder stijgt. Hackers uit China hebben maandenlang toegang gehad tot het netwerk van de New York Times. Dat zei de wereldberoemde krant op zijn eigen website. Chinese hackers rommelden in de computers van zeker 53 journalisten en kraakten wachtwoorden. SNS Real is in gesprek met een groep investeerders die de bank en verzekeraar wil overnemen. Leider van de groep is het Britse CVC Capital Investment. De groep eist wel dat SNS zijn verliesgevende afdeling vastgoed verkoopt. Zo bevestigen bronnen tegenover de NOS. En in de wiel wielerwereld wordt rekening gehouden met een dopingbekentenis van oud Raborenner Michael Rasmussen. Hij geeft vanmiddag een persconferentie. Rasmussen was in 2007 favoriet voor de Toerzegen toen hij door de Rabobank op staande voet werd ontslagen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie, nog één file op de A50, op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moorgestel. Vier kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. De Nederlander bestaat en is diep koningsgezind. Als Maxima er nog aan twijfelde, weet ze het sinds de mededeling van haar schoonmoeder... die een golf van oranje euforie over het land heeft gestort. Misschien was Maxima wel net zo verbaasd als wij van lijn 1. Ik heb Beatrix leren kennen als een heuse powerwoman. Maar ik meende dat het Koningshuis toch echt iets was voor de oudere generatie. Nu blijkt... Het sprookje duurt voort in tijden van crisis. Lijn 1 feliciteert Beatrix voor haar 75e verjaardag. Geen feest voor Republikeinen, Henk Westbroek. Wel, ik feliciteerde met, met jou. Maar ik denk dat jij... Net een analysefout maakte. Want, want uh, ik ben republikein. Ja, maar daar gaan we het over hebben. Nee, maar ik, ik denk dat het vooral is. Uh, je wordt er van jongs af aan toe opgevoed. Ouderen zijn vaak republikeinen. En kinderen geloven in sprookjes. Die willen naar Disneyland. Mijn dochter. Uh, jij kent haar, want onze kinderen hebben op dezelfde lagere school gezeten. Die droeg het liefst een prinsessenpakje. En, uh, en zoals mannetjes dan wel eens ridderpakjes wilden dragen. Uh, de, het is niet een opvoeding, het is genetisch. Dat zou ook nog wel eens kunnen. Maar in ieder geval zie je in sprookjes en alles wat daarbij komt... dat er altijd een goede koning is en een goede prins die wint. Het heeft iets heel romantisch. En mensen, in Nederland houden we dat romantische beeld dan vaak vrij lang. Maar vast. juist toch in tijden van crisis. De mensen omarmen die koningin. Ja, ik, ja, Even weg ja, ja. uit de, uit de sores. Nou, ik denk dat dat tegenvalt, hoor. Want dat, ik bedoel, de, laatste, de laatste dagen hebben de, hebben de media uh, ook de publieken laten zien... Dat, ze, uh, uh, dat de meeste journalisten, zowel als de luisteraars... een, een, een vrijwillige mentaliteit hebben. Het lijken wel wielenjournalisten. Toch? En het is die... Oh, de, de, het soort dat altijd zweeg over het gebruik van Lens... waar ze van wisten, ja, ja. En nee, maar het, het heeft... Het heeft uh, uh, er is een... Euforie losgebroken. En zo nu en dan wordt er dan een Republikein. Uh, even gevraagd, wat vindt u ervan? En die, die, die rakelen altijd hetzelfde verhaaltje af. En, uh, maar daar zijn er meer van dan je denkt. Hoor. Want wij kennen er heel veel, weet ik toevallig. En dat wij je tegen elkaar zeggen... Komt dat onze kinderen op dezelfde lagere ja, school? we gaan het toch nou geen zitten oude jongens krenten? Nee, ja, goed, maar wij beroep. kwamen elkaar wel eens tegen ja, op het nou, ja, schoolplein. Ja, ik zo vond ook het ook altijd een zwak moment. Maar ja. je, je ontloopt er niet aan, weet je. En het heeft... Uh, dus ja. ik zou van jou uh, uh, spontaan oranje gezind worden. En nou, maar wat houdt je tegen? Want er is namelijk niks mis mee. Zolang het Gelukkig. Niet, zolang, het, zolang het niet ontaart in, uh, in gekwijl. Ja. Hoe is het met u? Heeft u ook genoeg van het gekwijl? Of feest u graag mee? Heeft u het wel helemaal gehad? Of zegt u nou, we zijn er gewoon blij mee. Ze moeten met hun rotpoten van ons rotkoningshuis afblijven. 0800 1121. 0800 1121. Daarop kunt u reageren. Lekker. Oranje tweeten op lijn 1, hashtag lijn 1. En mailen op lijn 1, apenstaartje, ntr.nl. Ik zeg dat op, uh, op gedichtendag. Gedichtendag is het. En ik vond ook, wij vonden ook dat het tijd werd voor een gedicht. Lucas Hirsch. De wereldwijd gebruikte marteltechniek, waterboarding... is volgens historici een Nederlandse uitvinding die stamt uit de gloriedagen van de VOC. Tijdens het beruchte Fidela-regime verdwenen in Argentinië... tussen 1976 en 1983 naar schatting 30.000 politieke dissidenten. De favoriete executiemethode van het Argentijnse leger... bestond in het drogeren van vermeende subversievelingen... om ze vervolgens levend boven zee uit transportvliegtuigen te gooien... Gorge Zorreguieta had in tijden van dit dictatoriale regime... een vooraanstaande positie binnen de regering Fidela. Traditiegetrouw legt koningin Beatrix op 4 mei... een herdenkingskrans op de dam om slachtoffers van dictatoriale... ondemocratische en fascistische regimes te herdenken. Gelukkig is kroonprins willem alexander een goede piloot. Doet hij aan watermanagement, houdt Nederland koetkekoet -koet van maxima... En houdt Maxima op haar beurt weer van haar vader. Ik ben trots op ons tolerante en o zo vergevingsgezinde landje. En is mijn vaarraad. Ik denk, Lucas Hirsch, dat je daarmee toch geen dichter des vaderlands wordt vanavond. Nee, of dat, dat, dat amuseer ik ook helemaal niet. En dat gaat het ook niet worden. En, uh... Ja, wat, wat moet ik zeggen? Dit is een gedicht uit, een, uit mijn nieuwe bundel Dolhuis, waarin ik uh, eigenlijk een, een, een bundel geschreven heb over de, de, de geestelijke crisis waarin we <coughs> ons in Nederland bevinden. Of ben je zelf gek geworden? Nou, het, het is meer een, een filtering van, van de laatste vier jaar wat ik gezien heb wat er allemaal in Nederland uh, gebeurt. Het opkomst van het populisme, maar ook de spreekkoren die hoort bij voetbalwedstrijden en ook nou, de monarchie. En daar heb ik een bundel over geschreven. En uh, nou ja, goed, een van de gedichten gaat inderdaad over uh, Jorigeta onder andere. En uh, de rare situatie die we hebben in dit land. Dat we een, uh, een constitutionele monarchie hebben. Dat is natuurlijk eigenlijk een... Uh, en ja, dat, dat kan niet. Dat botst een democratie en een monarchie. Dat kan niet samen. En toch hebben we dat 200 jaar geleden gecreëerd in dit land. Terwijl we geboren zijn als republiek. Dus dat uh, ja, daar moest ik iets over schrijven, vond ik, omdat er gewoon geen discussie bijna mogelijk is uh, over het verleden van, uh, van de vader van Maxima. Jou laten Maxima. ze, jou laten ze niet gek maken. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee absoluut niet. Ik, bedoel, ik als je gewoon historisch kijkt en ook constitutioneel kijkt, dan klopt er natuurlijk van de monarchie geen snars. En laten we eerlijk zijn, als we kijken naar het verleden van de monarchie, ik bedoel Bernhard was gewoon wel lid van de SS en. Ook niet helemaal kosher. En nou ja, goed, nu hebben we dus die Zorrigeta erbij. Wat ook vrij ernstig is, vind ik. En dat wordt allemaal zo makkelijk van de hand geschoven. Ik vind Terwijl wel, dat je, ik vind wel ja. dat je het te veel gooit op de oudere mannen. Geef die jonge de ouderen, geeft de jonge generatie een kans, zou ik toch ook zeggen? Welke ge jonge generatie dan? Nou, uh, Maxima en Willem-Alexander. Maar moeten we niet gewoon eens een discussie voeren of we dit nog wel willen met z'n allen? Het wordt zo gewoon zo klakkeloos gewoon aangekondigd dat het weer verder gaat. En er is gewoon geen discussie mogelijk. Van god, moeten we het niet misschien op een andere manier doen? Of misschien er wel gewoon van af? Ben je een president dan, een Lucas Heers? Nou, misschien moeten we een andere staatsvorm zoeken. Misschien moeten we het doen zoals in uh, Zweden. Dat, uh, dat Willem-Alexander gewoon linkjes gaat knippen en netjes belasting gaat betalen. Mooi, niet dat, dat, de... ik ook Mooi dat hij dat we niet wil. Nee, maar goed, niet willen. We zijn uh, 200 jaar geleden monarchie geworden. We zijn er ingeluist, Dus we kunnen ook weer terug naar een republiek. Ik zie dat probleem niet helemaal. Maar ik vind dat het bespreekbaar moet zijn. En ik vind dat de politiek op dit moment... en onder andere D66 bijvoorbeeld... die dat, uh, die dat ook uh, in hun uh, oprichtingsconferment uh, uh, hebben staan, volgens mij... Dat, uh, dat ze weer naar een republiek willen. Ik vind dat iedereen uh, vrij stil is hierover. Ja, en, dat, uh, dat, dat, ten... dat, is, dat is denk ik het effect van de euforie die los is gebarsten door de mededeling. Lucas, blijf hangen als je wil. Ja. Uh, Henk Westbroek is ook, behalve zanger uit Utrecht, ook nog socioloog. Het is toch een interessant uh, verschijnsel wat hier optreedt... Als, als reactie op de mededeling. Ik vind het wel meevallen. Ik bedoel, als, als wordt er maar gezegd... Oh, heel Nederland is euforie. En er komen eh, bepaalde steden die speciale herinneringsbomen gaan planten. Van gekkigheid lopen de, de houten metoten... Maar dat was al gepland, hoor. Maar, die bomen. De houten metoten lopen elkaar van gekkigheid en van... Voorbij eigenlijk. En ze weten niet hoe ze de, hoe ze de lof moeten, moeten preken van ons vorstenhuis. Maar als je nou gewoon door de stad loopt, en in ieder geval in mijn kennissenkring. Uh, uh, Koninginnedag vindt iedereen leuk. Maar daarna uh, uh, zegt toch iedereen in de regel in mijn kennissenkring. En dat is een hele andere dan de jouwe. Van ja, moet je luisteren. Een beetje raar als je in de goede wie geboren bent. dan, dan, dan ben je voorbestemd om. om de grootste van Nederland te worden, zoals... stel dat, dat jouw dochter, om haar eens te, net uh, terug te komen... waar je net zo boos om werd, uh, voorbestemd was om uh, wielersjournalist te worden... of <lacht> mijn dochter om zangeres te worden. Dat is toch een hele rare redenering. En bovendien hebben die mensen veel, veel privileges... en de dichter wees er terecht op dat uh, ze een slechte hand van trouwen hebben. Hè? Want je hoort altijd... Ja, ja de, de, gisteren zag ik dat met Arie Boomsma, de koningin die bindt. Dan denk ik, jongens, weet je, wie, wie verbindt? Dat doen verpleegsters en dokters. En de koningin verbindt helemaal niet en de koning ook niet. Want, want met mij verbindt ze bijvoorbeeld niks. En met de honderdduizenden republikeinen... die er allemaal niet zo'n punt van maken. Het is geen reden om oorlog te gaan voeren. Nou, langzaam krijg ik dat geluid wel meer. Uh, een ingezonden stuk in de Volkskrant van nog een Cornelius den Rooijen uit Leerdam. Al dat bewierroken... Oké, okay, mooi, maar niet namens mij. Dat, dat, is sent dat sentiment is er dus, dus ook. Nee, Maar gisteren, waar ja, je we moeten... op televisie gezien hebt, ja. Arie Boomsma, het kernthema was... Uh, bindt de koningin niet? Ik denk, nou, ik bedoel, ze bindt niet, maar ze verdeelt ook niet echt. Ze zegt nooit hele kwaadwillende dingen, maar ik heb er helemaal niks mee. En ze, ze spreekt heeft... nooit namens mij, hoor. Nou, ze heeft denk ik toch in die 33 jaar toch heel goed... Uh, uh, is heel goed op koers gebleven, laten we het zo zeggen. Ja, maar uh, Jeroen, als jij in die wie geboren, geboren was... dan had, dan had uh, elke minister-president eens per week... Uh, drie uur met jou overlegd over de koers van ons land. En, nou, en, was en, het, bedoel, en dat was dat een gruwel geweest. <lacht> en dat had zomaar, of met mij, dat had zomaar gekund. Ik bedoel, als je democrat dus, bent... Ze waren beter af met haar. Uh, uh, met, met wie? Met Beatrix. Dan? Dan met ons. Ja, dat denk ik wel, maar zij... Laten maar, we wel wezen. Ja, dat nee, absoluut, maar je moet het in principe ja, het, niet het, willen. Het is een beetje wat Jan Bakker zegt. Republikeinen zijn het niveau van borrelpraat nog niet ontstegen. Jan Bakker is onze vaste luisteraar en eigenlijk het geweten van lijn 1. Het ja. wordt tijd voor een serieuze discussie en een burgerinitiatief... met. 80.000 handtekeningen. Ja. En nog een van Kees Sturm. Ik heb het idee dat er meer republikeinen tussen de journalisten zitten. Meer republikeinen tussen onder ons. 80%, 88% van Nederland is zeer tevreden met Oranje. Wennen voor het journaaien... Ja, maar het nou, het grappige is, het is maar hoe je het ziet. Ik ben republikein en ik hoor overwegend alleen maar gejubel. En denk dan, oh, dat zijn allemaal van die, van die, van die, van die hele likkigste journalisten. Zoals, zelfs republikeinen en, jubelen om haar. Ja, ja maar dat mag haar. ook. Ze heeft de werk ook niet slecht gedaan, geloof ik. Maar je moet gewoon zo'n heel systeem niet willen. En, uh, en bovendien al, dat, al die romantiek eromheen. Ik, ik heb er niks mee. Maar wat je hebt in Nederland, vergeet niet... Ooit stond in het beginselprogramma van de Socialistische Partij... Uh, van D66, dat ze de republiek nastreefden. En uh, oude sociaaldemocraten wilden dat ook... Nou, geloof me, de SP heeft het laten vallen, want het kost stemmen. Uh, ja, beginselvastheid wordt in de politiek toch vaak ingewisseld... voor een potentiële stemmenwinst. D66 die heeft een leven lang elk principe verkwanseld ja, voor... Valt, het valt dus deze week, dat is eigenlijk het uitgangspunt van deze uitzending... wel erg op hoe het loyaliteit enorm is omgeslagen. Tegen een inschatting in dat het relatief was... Ja, ja. Met de ja, de vast, koningin met de heeft de laatste tijd ook niet makkelijk gehad. Nee, Aanslag, weet je wel, familiedrama. Dat, dat, dat, dat zorgt er... Dat gun je ook geen mens ter wereld. Of je nou koningin of geen koningin bent. Dus dat, ja, dat, dat wekt toch... Algemene sympathie op. Sophia heeft ge gemaild. We hebben de baas van de NS, de SNS-bank of anderen ook niet gekozen. En op dat punt heeft Beatrix de afgelopen jaren eh, getoond... het enige betrouwbare smoel in Den Haag te zijn. Ja, met, met alle respect voor die mevrouw. Maar wij hebben dan weliswaar de directeur van de SNS-bank niet gekozen. Maar de Raad van Bestuur en de Aandeelhouders wel. Er is wel een soort procedure. Het is niet zo... Wij, jij en ik, hadden het ook kunnen worden... als we fiscale economie gestudeerd hadden en bekwaam waren... en Nogmaals. wisten hoe we geld moesten verduisteren. Als wijze, maar we zouden moeten Hè? doen? Nee, bedoel, in principe is dat iets wat niet, wat, wat, wat niet gekoppeld is... Ja. Aan de, aan de wieg waarin je geboren bent. Ik weet ook niet of er een nationale loyaliteitsgolf zal ontstaan... als meneer Meerstad zijn afscheid bij NS aankondigt. Nee, natuurlijk is dat niet zo. Maar natuurlijk... Kijk, het aardige is natuurlijk, en dat moet je nooit vergeten... dat er zijn natuurlijk in de, in, in, in de bobo-sfeer ontzettend veel onbekwame mensen... of die blijken onbekwaam te zijn. Ze zijn, zijn wel onhaardig. erg gevoelig voor de macht. Eh, nou, maar die kunnen natuurlijk allemaal weggestuurd worden. Ja. En mag ik je eraan herinneren dat in de tijd dat Hanneke Groenteman nog republikein was... en prins Klaus trouwde met, met koningin uh, uh, uh, Beatrix... Uh, en opriep om, uh, om, om, om republikein te worden... en dat de vara 15.000 leden op een dagje kostte... Uh, uh, Vanaf die dag is twintig jaar lang Klaus en Bernhard onderwerp van discussie geweest. Hè? Niks dat ze het, het land samenbinden. Maar mensen, veel mensen vonden het verachtelijk dat Prins Bernhard zich liet omkopen om, eh, om, om orders binnen dat te halen. Dat is waar eenmaal. We moeten even naar een bellen, mevrouw Perrier. Op 081121. Ja, ja, 21. heeft u gebeld. Met wat voor opmerking? We zijn benieuwd. Nou ja, dat ik alsmaar iets mis in alle verhalen. Uh, ik ben het met meneer Westbroek en zo. En iedereen eens, als ze niet gekozen meneer zijn, Westbroek moet het is verkouden. Nee, is, uh, hij is verkouden. Dus oh, hij zat even zijn neus. even zijn neus te snuiten. Dus nogmaals uw opmerking. Uh, nou, dat hij gelijk heeft dat je eigenlijk gewoon een staatshoofd moet kunnen kiezen. Maar wat ik alsmaar mis is, um, men zegt dus steeds, ze hebben geen keuze. En die hebben ze wel. Je kunt gewoon zeggen, nee hoor, ik word geen koning, zeker koningin. Uh, doe, doe maar een volgende. Dat kun je kiezen. Dat kiezen ze niet en dan moet je niet memmen. En wat je ook niet moet doen is, de mensen eromheen, iedereen roept, het is zo'n zwaar vak. Nou, als ik dat vak zou hebben kunnen kiezen, zou ik maar zeggen, had ik nooit meer zorgen gekregen in mijn hele leven niet. En dat is fijn. Je hoeft nooit rond te komen van een, van, van een uitkering of dit ik wat. En alle nare dingen die de koningin meegemaakt heeft, zijn... Nou ja, naar is natuurlijk een understatement. Goed, je verliest je ouders, dat verliezen alle andere mensen ook. Je verliest je echtgenoot, dat gebeurt bij een heleboel andere mensen ook. Deze vreselijke toestand met Friso gebeurt ook bij andere mensen. En die andere mensen hebben dan niet allerlei mogelijkheden om... bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen elk weekend even langs te gaan... bij hun zoon die in coma ligt en dergelijke. Dus men eromheen moet niet kiezen het is zo'n zware baan. Dat is het niet. Mevrouw het Perrier, ik, ik denk op dat moment... Het is, het is allemaal heel menselijk wat u zegt. En als, ja. als, als prins Willem alexander aanstaande koning... en de aftredende koningin iets gemeen hebben... was het hun oorspronkelijke afkeer van hun ambt. Als jongeren, ja. als adolescenten hadden ze er absoluut geen zin in. En ze hebben het toch... Gedaan, ja, maar vrouw heeft toch gelijk? Uit vrije wil, hè? Uit vrije, Uit vrije, vrije wil is vrije vrije dat dus. toch. Zou het toch ook ja. kunnen zeggen... We hebben toch ook zo'n zo dame gehad... die eh, Ik ben even haar naam kwijt. En die trouwde met een, een Spaanse man. Irene. Eh, eh, ja, en, en die Spaanse man... Die had, die had ook een, een, een verleden waar je niet trots hoeft te mm -hmm. zijn. En toen heeft ze afstand gedaan. Ook al omdat ze ja. katholiek werd. En dat is, mevrouw heeft gelijk. Je kunt kiezen. En geloof me, als je zegt... Nou, ik wil liever geen koningin worden of koning... dan eh, zijn zoveel mensen eh, en bedrijven die graag iemand met een, een koninklijke titel op de payroll hebben staan... dat je niet bang hoeft te zijn om werkeloos te worden. De mevrouw heeft volkomen gelijk. Het is geen roeping, het is geen plicht. Het is een keuze en die maak je wellicht wel. Omdat, laten we nou heel eerlijk zijn, het is toch hartstikke leuk werk? Ik bedoel, je vliegt ja. eens naar Zweden toe en ze staat in een privévliegtuig... en de loper wordt uitgelegd en iedereen knipt voor je. En je hoeft maar te zeggen wat je eten wil en je krijgt het. Je mag altijd op vakantie met een staatsvliegtuig... En het zakelijk gevolg, dat is erg belangrijk... over de be importantie van het ambt gesproken... is weer helemaal dol op de miljarden die hij heeft helpen. Ja, maar dat is, ja, maar ja, het zakelijk gevolg... Uh, uh, ik, je denkt toch niet dat als een, een gekozen... Als mevrouw Merkel richting China gaat... denk je nou echt dat mevrouw Merkel... met minder egaars ontvangen zal worden... dan, eh, dan, dan onze koning of, of koningin? Dat is niet zo. Dat heeft, wil mensen vinden het curieus. Als er wat eh, te delen is, maar, maakt het niet uit wie nee, er aan het maar hoofd Als er staat. bij ons koning Boemibol binnenkomt uit Thailand... dan staan er ook mensen langs de rij want ze willen wel eens een koning zien die zo bewonderd wordt... Als je per ongeluk uh, een bankbiljet van hem van vuil maakt... waar zijn hoofd op staat, kun je tien jaar gevangenisstraf. krijgen. Ja, maar daar krijgen. heb je het weer. Daar, daar zeg je het juist. Het is blijkbaar een hang naar dat soort pracht en praal. Nou ja, maar niet overal. Die niet iedereen deelt. De meest. Maar... De meest de, bedoel, Frankrijk, Amerika, Canada. Toch hele beschaafde. Nou, Canada niet. Die hebben even formeel een koningin. Omdat ze bij de Commonwealth zijn. Um, Duitsland. Er zijn beschaafde landen zat op de wereld. die gekozen hebben voor de republiek. En uh, wij zijn eigenlijk tegen de trend ingegaan. Want 200 jaar geleden. Nou, niet we... wij. Ik geloof dat het Nederland onder andere. door een Europees consortium ongeveer is opgedrongen. Uh, Frank aan de telefoon met een opdracht. Opmerking? Ja, goedemorgen Goedemorgen mevrouw. Ja, ja, ik had een vraagje. Ja. Wat mij zo verbaast, is als jij uh, zeg maar een beetje links progressief bent, van vroeger uit, dan had jij toch altijd wel kritiek op het geloof, op het kapitaal en vooral op het koningshuis. En als ik nou zo bijvoorbeeld van de week even naar de wereld draai doorkijk, dan zie ik daar zes van die progressieve mensen zitten die wel haast de koning in. Uh, de, de, de koningin van ere dus, er is een hele omslag in denken gekomen. Het is progressieve mensen, zelfs de Vara. Het is gewoon koningsgezind uh, iets geworden. En nou, wij vragen hoe dat zelfs mogelijk. nog wel zo progressief zijn. Jij zegt, Henk... Je kunt... waar, waar, waaruit je de vraag mag stellen of, of mensen... Bij de, Kijk, vroeg, bij de varen? wat dat betreft, nog wel zo progressief zijn. Ooit, meneer heeft volstrekt gelijk... Ooit had je de drie kaars in het... In, in, in, in wat we dan gemakshalve links noemen. Koning, kapitaal, christendom. Dat werd met een K geschreven. En dat bestreetjes. je... <kluziek> dan krijgen we weer een aanval van verkoudheid. En dat is allemaal weggeëpt. En uh, ja, ik... En ja, maar... En dan zie je eigenlijk dat heel veel uh, zichzelf vooruitstrevende mensen... Uh, een conservatieve staatsvorm omarmd hebben. Ja, het, en daar het, ook een het, beetje naar handelen. Ja, maar wat Frank zegt, dat, dat is eigenlijk ook het begin van het idee voor deze uitzending geweest. verbazing over de omslag in een soort denken. Ja, uh, ja Frank? Ja, want bijvoorbeeld, zoals je zegt, de kritiek op het koningshuis... maar ook de kritiek op het geloof. Als je tegenwoordig kritiek op een geloof hebt dan word je toch wel een beetje gelijk naar de fascistische hoek gedrukt. Dus is het nou zo dat je vroeger... was je provo, als je kritiek had op het Koningshuis, het geloof en het kapitaal... En tegenwoordig ben je fascist. En de, ik, ik, ik blijf dat heel vreemd vinden. Ja, maar bij mij, bij mij, sorry Henk, bij, bij mij schiet nog nu, als je dit vertelde, woorden als, woorden als respect... maar vooral woorden als tolerant uh, te binnen. Uh, ja, maar waren vroeger provo's en linksprogressieve mensen dan ook niet tolerant... Nou, die waren vooral heel erg opstandig en revolutionair ten eerste. Tegen het systeem. Nou, maar, die, maar achteraan blijkt dat die kritiek op die kerk en op de Koningshuis best wel juist is geweest. Want er heeft een hele omslag in denken is er plaatsgevonden. Maar die omslag in denken zijn we nou weer helemaal aan het terugdraaien naar een soort conservatieve denkwijze. Nou dat, dat is, meer, dat, is dat kritiek op Dat is het frappante van de tijden. We doen ontzettend veel gereageerd, Frank. We blijven hangen. John Koenraad zegt dat hij liever een koningshuis heeft dan een minkukel als Rutte als president. Uh, we hebben hier, het moet niet gekker worden. Ik ben het helemaal met Henk, een, met Henk Westbroek eens. Of een aantal en Johannes die zegt alle republikeinen het land uit. Wat een azijnzeikers. Lang leven de koning. Nou moet je nagaan. Dat zijn zo wat genuanceerde. Dingen ja, nee, maar wat ik. je ook merkt is, ik had, ik had van een week een grapje gemaakt op Twitter. Had nou, gezegd van, zou het, niet, zou het niet een leuk format door John de Mol te bedenken zijn... waarin we elk vier jaar de koning of de koningin kiezen? Hè, dus dan hebben we de ronde overleggen met de minister-president... wie dat het slimste doet. De ronde, uh, de ronde uh, linten doorknippen. De ronde toespraken houden. Dan kiezen we er een En onze koningin mag zelf ook meedoen of de koningin. So you think you can be a queen? Ja, nou ja, en dat doe je dan om de vier jaar. Ik heb nog nooit zoveel scheldpartijen. Het was een, een poging tot een tot een klein grapje. En ik ben ja, zo verschrikkelijk uitgescholden. Ik ben heel zo heel uitgescholden. Ja. En, en wat je dan over En over niks, weet nee, je. Want nee. er is natuurlijk geen republikein. Ik bedoel, die, die tegen de koningsgezinden zal zeggen: Jongens, jullie allemaal het land uitstelletje. Antidemocraten. Ik weet, ja, ja. we kunnen toch rustig naast elkaar leven. Ik toch niemand die de koningin iets aan wil doen of de koning. Alleen je kunt daar een soort beginsel in hebben. En, uh, en nou ja, dat hebben denk ik toch meer mensen dan je denkt. Alleen ze laten niet zo van zich horen... Nou ja, ook republikeinen. Bijvoorbeeld de oude Herman van der Dunk. Uh, maar ook een, een gezaghebbende oude commentator Hofland. Die zeggen: uh, in, dit, in dit geheel. Een president, juist nu. Nou, nu even niet. Gelet op de onstabiele situatie in Nederland. In Nederland heeft helemaal geen onstabiele situatie. In Nederland is een. Uh, het is ontzettend lullig dat de pensioenen worden afgewaardeerd. Dat er op de sociale zekerheid wordt. door socialisten nog wel radicaal wordt bezuinigd. Maar we gaan toch niet zeggen dat wij hier op, al aan de vooravond van een revolutie staan... alles kabbelt rustig door in Nederland. En het ergste tussen aanhalingstekens wat er gebeurt op het ogenblik... is dat de ouderenpartij elke week een zeteltje erbij krijgt... en dat al die oude, voor, voor, voor, vroegere progressieve denkende mensen... tegenwoordig uh, gebaseerd op hun reputatie uit het verleden. Tegenwoordig het Koningshuis omarmen. Van Wim Kok was ooit een gedreven republikein. Je ziet ze tegenwoordig allemaal hiele likken. Pragmaticus, hoe het komt, pragmaticus. Hoe het, nou maar, hoe het komt, weet ik niet. Maar uh, die meneer zei het net, links is erg rechts geworden... Ja. Lucas Heers, jij hangt nog steeds. Is dit, ja is dit inspiratie voor een nieuw gedicht aan het eind van uh, deze uitzending van lijn 1 uit Utrecht? Nou, wellicht. Misschien dat ik wel even wil toevoegen. Ik denk dat we misschien het woord Republikein moeten loslaten. Gewoon democ ik voel me democraat. Ik doe, wat ik al zei, een constitutioneel Republikein is uit. Ja, je bent gewoon democrat. Je kan niet een monarchie en een democratie naast elkaar hebben in één. Dat is een, dat is een, dat is een wan, wan, ja, gedrocht is dat, waar we al 200 jaar ons best mee doen. We, we tolereren, gedogen de koningin eigenlijk. En ik nee, het dat is dat, dat uh, gescheiden moet De meeste mensen gedogen Sorry. de democratie. Dat is helemaal niet waar wat je zegt, vermoed ik. Want de meeste mensen gedogen de democratie, maar adoreren de koningin. Ik, ja, de dat kan je het ook stellen inderdaad. En, en, Misschien jij kan het ook omdraaien. Ja, dat, maar goed, dan moeten we dit willen met z'n allen, denk ik. Ja, en vind en dat dat de ben duur, ik met je eens. Maar Lucas, we willen ook bewonderen. Nou, men wil ook bewonderen. Het is heel duidelijk. En, en wat Henk zegt, we kabbelen voort. Ik denk dat we, zodra we inderdaad echt eh, om financiële redenen van de koningin af willen, dan zitten we in een crisis. We zitten, we zitten niet in een crisis zoals we, zoals we hadden in de jaren 30. Zolang we niet met een soepkom uh, in de, in de, in de, in de, bij de gaarkeuken staan, gaat het goed in het land, om. Dat waren nou, nog tijden onder Wilhelmina. We, nou zijn, nou ja, we ja, moeten we gaan afronden, ja, Henk, dus heel kort. Er zijn, er zijn helaas meer voedselbanken dan mij lief is. Maar, en, en dat is natuurlijk de moderne soepkom, hè? Maar, ja, het, het maar is... We zijn nog steeds uh, ja, we zijn erg rijk als Nederland. Ja we, steeds... ja, we in zijn algemeenheid. Maar de, de, de meeste ja. dichters toch wat minder dan de meeste radiopresentatoren. Dag. Oranje bitter nou, heb je naast. Je gelijk hier, maar ik klaag niet hoor. Dankjewel Lucas. Nee, dat... Het is wel duidelijk. Ja. De gedachten zijn veranderd. En we hebben toch nog vandaag een vrolijke verjaardag. En dat ze hem heel leuk mogen vieren. Dankjewel Henk. Dit was lijn 1. Heel royaal. En misschien een beetje Republikeins. Wow.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 Dit is Radio 1.